Even nu. Door Almegens met het NOS-journaal. China wil dat de Verenigde Staten het Amerikaanse consulaat in Chengdu sluiten. Dat lijkt een reactie op de gedwongen sluiting van het Chinese consulaat in Houston eerder deze week. Dat was volgens Washington nodig om Amerikaanse bedrijven te beschermen tegen spionage en hacks door China. Peking reageerde woedend en noemde het een politieke provocatie. Het Amerikaanse consulaat in Chengdu is een van de vijf consulaten die de VS in China heeft... Daarnaast is er een Amerikaanse ambassade in Peking. De Ster heeft de afgelopen half jaar 30% minder reclamegeld binnengehaald... dan in dezelfde periode vorig jaar. Vanwege onder meer het EK voetbal en de Olympische Spelen... werd er gerekend op een topjaar. Maar door de coronacrisis zijn de sportevenementen verplaatst naar volgend jaar. Ook kochten bedrijven minder reclame zien. In vergelijking met vorig jaar werd zo'n 27 miljoen euro minder reclamegeld binnengehaald... Volgens de ster is er inmiddels wel wat herstel te zien. In Jeruzalem is opnieuw gedemonstreerd tegen het coronabeleid van premier Netanyahu. Bij zijn ambtswoning stonden duizenden mensen. Er waren ook aanhangers van Netanyahu op de been. De politie greep in toen betogers zich niet genoeg verspreidden. Zeker 50 demonstranten zijn opgepakt. KLM heeft vorig jaar een vrouw aan boord van een vliegtuig gediscrimineerd. Dat is het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens... Een aantal Joods-orthodoxe mannen wilden vanwege hun geloof niet naast een vrouw zitten. Volgens het college had KLM hen daarop moeten aanspreken en niet de vrouw. De zaak was voorgelegd door de partner van de vrouw, SP-Kamerlid Ronald van Raak. Het weer, eerst bewolkt met soms wat regen. Vanmiddag vanuit het westen meer zon, wordt het 18 tot 22 graden. Morgen vooral in het oosten en zuiden geregeld zon. En in het westen wat regen. Dit was het NOS Journaal.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 I got my mind made up, come on, you can get it, get it, get it, get it. <laughs> We're my And so-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 Ik watching hier